6 uur, het NOS-journaal, Gert Kluk. Veel doden en gewonden bij bomaanslagen in Turkije. Politie zoekt op twee plaatsen naar vermiste jonge Seist... en oud-president Rafsanjani opnieuw kandidaat bij de verkiezingen in Iran. Het weer morgen wisselend bewolkt en buien, ook af en toe zon... vooral in het westen en zuiden, het wordt dan 11 tot 14 graden. Ook na het weekende blijft het wisselvallig. Het dodental na de bomaanslagen in Turkije is opgelopen tot 40. Zeker 100 mensen raakten gewond. De autobommen ontploften vanmiddag bij het gemeentehuis... en een postkantoor in de Rehani op de grens met Syrië. Verslaggever Arabische Wereld, Lex Rundekamp. Lex, is er al meer bekend over de aanslagen? Nou, je ziet vooral in de reacties... Uh... In Turkse media met name, die hun eigen ministers snel hebben weten te vinden. De, de vicepremier van Turkije en de minister van Buitenlandse Zaken die in Berlijn is. En die wijzen eigenlijk allemaal naar rege de regering van Assad... die verantwoordelijk zou zijn voor het plegen van deze aanslag. Turkije, zoals we allemaal weten, geeft veel steun aan de Syrische rebellen. Uh, en zij, en de, de politici in Turkije zien dit als een, ja, als een, als een aanslag, als een revanche voor die politiek... Wat schiet Syrië, als dat zo is, ermee op met die aanslagen? Uh, nou ja, het, in ieder geval, je kunt die, die steden zoals Rehanli, dat zijn, daar zijn er maar weinig van. Dat zijn de enige plekken langs de grens tussen Turkije en Syrië waar het verzet vrij makkelijk kan bewegen. De Turkse overheid knijpt een oogje toe als rebellen het land in of uit willen Syrië. Ze kunnen zich hergroeperen op Turks grondgebied. Ze kunnen werken aan leveranties. In het geheim neem ik aan van wapens of anderszins van medicijnen. Het is een logistieke uh, of, uh, zenuwpunt voor het verzet. Door daar nu... Uh, onrust te creëren, zullen de Turkse autoriteiten ge geneigd zijn... om de controle veel strenger uit te gaan voeren. En dat zal ertoe leiden dat allerlei transporten... van mensen en personen en goederen, ja, slomer zal gaan. Dat zou het bewind ermee kunnen winnen. Aan de andere kant... De, de, de, de Turken zijn wel zo ontzettend kwaad. We weten allemaal nog dat er wat raketten in Turkije neerkwamen eh, vorig jaar. En dat leidde al tot het terugschieten door de Turken. Nu het feit dat er een bomaanslagen in Turkije worden gepleegd... door mogelijk mogelijke Syrische, Syri Syrische autoriteiten. Ja, dat, dat, dat gaat echt leiden tot heftige reacties uit Turkije. Ja, militaire vergelding misschien van de Turkse kant? Nou ja, dat is wel waar de, de minister van Buitenlandse Zaken zojuist vrij streng uh, op wees in Berlijn. Door te zeggen: uh, uh, degenen die hier achter zitten, uh, ja, zullen, hun, uh, uh, um hun, uh, zullen we uh, uh, gericht afstraffen. Ik weet niet meer precies welk Engelse woord hij daarvoor gebruikt in dat interview, maar daar kwam het op neer. Passende maatregelen, daar dreigen de Turken mee, wat het ook zal zijn. Lex Rundekamp, verslaggever, Arabische Wereld, dankjewel. De politie heeft op twee plaatsen opnieuw onderzoek gedaan naar de vermiste jongens Julian en Ruben op het ecoduct bij Reden en bij Doren in de buurt van de plek waar hun vader zichzelf van het leven beroofde. Verslaggever Matthijs Holtrop is in Doren. Matthijs, waarom deze nieuwe onderzoeken? Wat zijn de aanwijzingen geweest voor de politie? Ja, dat is lastig te zeggen, omdat niet echt duidelijk is hoe ver de politie is met het onderzoek. We weten wel dat er kleine stukjes, brokjes informatie bij elkaar komen... en dat de politie daarover vooral zekerheid wil hebben. Zo is er bijvoorbeeld het gebruik van de mobiele telefoon van de vader van de twee jongens. En je kan daaruit ook gps-informatie achterhalen, dus zien waar de man is geweest. De afgelopen, of die, die bewuste avond. En deze plekken zijn blijkbaar voor de politie uh, bijzonder. Uh, er is uh, opnieuw onderzoek gedaan. Waar ik nu sta in Doorn, daar is zojuist met speurhonden gezocht. Uh, vooral stukken met mulzand zijn uitgebreid uh, onderzocht. En vervolgens ook met prikstokken. Agenten hebben die prikstokken minitieus uh, door het zand over het gebied uh, gelopen, getrokken. En daar is alles onderzocht, maar het lijkt erop dat er niks is gevonden. En dat geldt overigens voor beide plekken. Uh, ook vrijwilligers hebben vandaag opnieuw gezocht naar sporen van de twee verdwenen jongens. Heeft dat iets opgeleverd? Het heeft in ieder geval opgeleverd dat er een aantal plekken is gemarkeerd hier in de omgeving. Uh, dat kan een, een plek zijn met bijvoorbeeld uh, mulzand, wat loszand, uh, bijzondere voetstappen op gekke plekken. Uh, een, een agent heeft daar al naar gekeken, want elke groep van zoekende vrijwilligers had een agent mee om juist uh, die sporen veilig te stellen. Maar de politie wil ook daarover nog meer zekerheid en heeft dus besloten al die plekken uh, langs te lopen... en te bekijken of er uh, iets bijzonders aan te zien is. Uh, naar ik begrijp, gebeurt dat ook op dit moment nog. De vrijwilligers zijn al wel weer naar huis, maar die komen morgenochtend allemaal weer terug. Of in ieder geval, dat, dat de, de, de initiatiefnemers die hopen dat morgen is er in ieder geval weer de kans om uh, te gaan zoeken die gelegenheid... Wordt wordt geboden en uh, worden er worden opnieuw tientallen mensen verwacht. Verslaggever Matthijs Matthijs De Iraanse oud-president Rafsanjani heeft zich toch kandidaat gesteld... voor de presidentsverkiezingen van 14 juni. Enkele minuten voordat de inschrijving sloot... maakte hij bekend dat hij verkiesbaar is. De 78-jarige Rafsanjani was al eens president van 1989 tot 1997. En hij wordt gezien als de belangrijkste oppositiekandidaat omdat hij in 2009 de Groene Beweging steunde. Die beweging vond dat de huidige president, Ahmadinejad... had gefraudeerd bij de verkiezingen van dat jaar. In totaal hebben zich ruim 400 eh, mensen kandidaat gesteld... voor de komende verkiezingen. Maar de machtige Raad der Hoeders moet de kieslijst nog goedkeuren. Dit is het NOS Journaal met Gert Kluk. Een kleine groep Caribische Nederlanders... hield vanmiddag een lawaai-demonstratie in Rotterdam. Aanleiding was de moord bijna een week geleden... op de Curaçaose politicus Helmin Wiels... Gisteravond trok een demonstratie op Curaçao, zo'n 4000 mensen. In Rotterdam waren dat er enkele tientallen. Ik zou zeggen, begin je pannen, je fluiten, alles wat je hebt lawaai te maken. Laat je stem horen, want dit mag niet meer gebeuren. John Leerdam, oud-Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, nu voorzitter van de MAAP. Een van de organisaties voor Caribische Nederlanders organisator van deze bijeenkomst, er zijn maar heel weinig mensen als je denkt dat er 150.000 Antillianen in Nederland wonen. Ja, dat doet er niet toe. Het gaat erom dat de mensen die er zijn, dat ze in ieder geval gehoor hebben gegeven aan de oproep. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar betekent het dat het eigenlijk niet zo leeft in Nederland, die moord op Elm Wiels? Nou, ik denk dat de moord wel weer Als je via internet kan zien en als je ziet hoeveel reacties er zijn, dat het heel erg leeft. Maar waarom komen die mensen dan niet? Rotterdam, een van de grote Antillensteden. Nou, um, wat we hebben begrepen is dat er heel veel mensen zeiden van uh, we moeten ook uh, boodschappen doen voor moederdag. En wat je zag, daar was ik al bang voor, dat toen het weer zich een beetje begon te keren en dat er een soort grijze wolk boven ons hoofd... Zoals nu? Zoals nu zich uh, voordeed, was ik al bang... dat er heel veel mensen uh, huiverig zijn... om dan het, uh, uh, hun huis uit te komen, om er te komen. En wat moet deze bijeenkomst hier in Rotterdam opleveren? Nou, wat het oplevert is dat de mensen in ieder geval weten... dat de drie punten waar wij het uh, over hebben gehad... dat we hebben gezegd, vrijheid van meningsuiting... Recht, rechtvaardigheid en tegenmisdaad... dat dat in ieder geval door gaat zinderen... Uh, in alle gelederen van de, van de Caribische Nederlanders in Nederland. Ik denk dat... Als een kind, uit, ja, hij moet toch, toch, ooit moet je toch uit je huis van je moeder gaan. Dus ik denk dat ze ook één keer op zichzelf moeten gaan staan... en eigen waarde te hebben. En de voorvechter van die onafhankelijkheid is nu dood? Is nu dood, ja. Zullen dus dat betekenen dat uh, wij ja, de, de staf moeten overnemen... en voor de, voor de vrijwilligers moeten gaan streden? Een verslag vanuit Rotterdam van Rienk Kamer.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 Nou, uh, ik constateer dat als we niks doen, dat uh, het misschien wel eens achteruit zou kunnen gaan. Je ziet ook bij, uh, bij jongeren dat men uh, in opvattingen eigenlijk wel zegt, we willen het gelijk doen. Maar als er dan kinderen komen, dan uh, is het vaak nog ongelijker dan tien jaar geleden. Nou is het zo dat veel vrouwen misschien met een uh, schuldgevoel zitten. Ze voelen een verantwoordelijkheid tegenover hun gezin. Is dat niet logisch? Nou ja, dat je je verbonden voelt met je gezin en met je partner en je kinderen vanzelfsprekend. Maar ik constateer wel dat vrouwen heel vaak een heel ernstig schuldgevoel hebben. En uh, volgens mij zou dat niet nodig hoeven uh, zijn. Ze mogen ook een aandacht richten op hun werk. En ze zouden ook na moeten denken over wat de overheid of de samenleving... allemaal in ze investeert, bijvoorbeeld in het onderwijs. En uh, dan is het ook belangrijk uh, dat ze daar iets voor terug doen. We hebben ook vrouwen en mannen... Uh, straks enorm nodig. Het is nu wel crisis, maar als je kijkt naar de toekomst... dan hebben we in de technieksector, in het onderwijs, in de zorg... hebben we straks heel veel mensen nodig. En ik zou zeggen, vrouwen, wees klaar als de economie weer aantrekt... Uh, dat je vooraan staat en uh, dat je ook mee kan doen. Minister Bussenmaker en de vragen waren van verslaggever Xander van de Wulp. Op de uitspraken van Bussenmaker kwamen veel reacties, positieve, maar ook negatieve... Bijvoorbeeld van voorzitter van Brenk van de vakbond AvaCabo, Zij vindt de economische zelfstandigheid van vrouwen een belangrijk punt... maar had liever gezien dat de discussie zou gaan over de kinderopvang. Wij hadden een afspraak waarbij een derde voor werkgevers, een derde voor werknemers en een derde voor de overheid. Toen heeft de overheid gezegd, ja, dat is lastig, Dat uh, wij doen het zelf wel. En op een gegeven moment zag je dat die een derde van de werkgevers er nooit gekomen is. En dat de overheid steeds meer ging betalen. En wat de overheid dan doet, dan zegt hij, ja, nu is het een probleem, het, is, het kostte veel En ging het hele bedrag weer terug bij de ouders liggen. Ja. En nu zie je dat de werkgevers inderdaad minder betalen... maar we hadden het toen goed geregeld. In zo ongeveer elke CAO stond dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid was. Voorzitter Van Breng van de Advocabo in een reactie op de uitspraken van minister Bussemaker En die ging over emancipatie. In Hoedekenskerk in Zeeland is een giftige Afrikaanse cobra uit een woonhuis ontsnapt. De eigenaar van het reptiel heeft zelf de politie gewaarschuwd. Eén beet van het dier kan al dodelijk zijn, zegt de politie. En een medewerker van het Rotterdamse havenziekenhuis... is met een tegengif onderweg naar het Zeeuwse dorp. De politie heeft slangenexperts gevraagd om de speurtocht naar de cobra te leiden. Sport. In de Giro stond vanmiddag de eerste individuele tijdrit op het programma... en de grote vraag was of Bradley Wiggins een verloren tijd van gisteren goed kon maken. Gio Lippens. Het was niet de verpletterende overmacht die we verwacht hadden van Bradley Wiggins. En dat heeft alles te maken met angst. Angst voor het dalen, angst voor gladde wegen. Gisteren na die valpartij, ook vandaag sloopt de angst erin. En dat heeft hem heel veel tijd gekost, Bradley Wiggins. Hij eindigde in de tijdrit uiteindelijk als tweede. Achter, verrassend, zijn voormalige ploegenoot Alex Dowsett. Engelsman van pas 24 jaar oud. Die de allersnelste tijd van allen reed. En voortdurend maar zat te wachten totdat de rijders voorbij zouden komen met de snellere tijd... Maar dat gebeurde niet. Wiggins dus op de tweede plaats. Kijken we verder. Vincenzo Nibali. Misschien wel de grote favoriet dan voor de eindzegen. Hij eindigde op de vierde plek. Nam meteen de roze trui over. Het leider dus in het algemeen klassement. En de vijfde in de tijdrit. Verrassend, maar wel knap hoor. Stef Clement, de Nederlander. Beste Nederlander. Voor Evans, voor Henao, voor Scarponi en ook voor Robert Geesink. Geesink op de 11e plek in de tijdrit. En op de 14e plek eindigde Wilco Kelderman. Dan kijken we naar dat klassement. Dan gaat Nibali aan de leiding voor Cadell Evans. 29 seconden erachter. Robert Geesink op de derde plaats op 1.15. En dan Bradley Wiggins. 1 seconde achter Geesink. Pieter Wening. 11e in het klassement, Wilco Kelderman, 13e en bezitter van de witte trui voor de beste jongeren in het algemeen klassement. En Nico Rosberg start morgen van pole position bij de Grand Prix van Barcelona. Guido van der Garde zet zijn beste prestatie van het seizoen neer. Hij klokte de 19 tijd. En kamster Nadine Broersen heeft een stokhoud Nederlands record uit de boeken gehaald. Bij wedstrijden in Lisse kwam ze bij het hoogspringen tot 1,89 meter en 89 centimeter. Een verbetering van 1 centimeter. Het vorige record stond al sinds 1975. Broersen sprong hoog, maar geen gat in de lucht. Kun je dan zeggen, vergeef me de woordspeling, ze bleef er nuchter bij. Nou eigenlijk niet... Speciaal belangrijk hoor. Het is eigenlijk uh, voor mezelf vind ik het gewoon heel fijn... dat ik eindelijk uh, weer mijn eigen persoonlijke record ook verbeter. En ja, dit is gewoon wel super leuk om mee te nemen. Ik bedoel, een Nederlands record op je naam is altijd leuk. De hoofdpunten van deze uitzending... zeker 40 mensen zijn omgekomen bij twee aanslagen met autobommen... in de Turkse stad Rehanli, vlak bij de grens met Syrië. En de politie heeft op twee plaatsen opnieuw gezocht... naar de vermiste jongens uit Zeist, opnieuw zonder resultaat...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 Straks een gesprek met onderzoeker Bastiaan Rutjens... van wie net een boek is verschenen uh, over bijgeloof... onder de titel Dat kan geen toeval zijn. En we hebben live muziek van Lucky Fonds, de derde. Aan tafel ook top tenniscoach coach Victor Mion... en gedragswetenschapper Marius Riedijk. Die samen een methode hebben bedacht om bazen te leren... hoe ze hun personeel beter kunnen laten presteren. In hun boek Presteren met Pavlov geven ze inzicht en wat ervoor nodig is om een mentaliteits- en gedragsverandering te bewerkstelligen. Presteren met Pavlov. Met zo'n titel ben je natuurlijk van een uitnodiging verzekerd in ons programma. Maar voordat we het daarover gaan hebben... even een troost voor alle voetballiefhebbers. In Londen wordt de FA Cup finale gespeeld... En daar zit voor de NOS Ragnar Niemeyer. Goedemiddag, goede avond. Goedemiddag, goede avond inmiddels al. Ja, Het is allemaal net begonnen op Wembley. Persoonlijk had ik meer met het Wembley van de oude torens, zullen we maar zeggen. Het is nu nog altijd een indrukwekkend stadion voor een groot deel. Lichtblauw van kleur, dat zijn de supporters. Drie kwart van stadion worden door hun gevuld van Manchester City. De ploeg die ook de bal heeft aan de rechterkant van het veld. Vanzelfsprekend, zo aan het begin, nog geen doelpunten. Had natuurlijk gekund, maar nog geen doelpunten... of ...gezien als City voornamelijk de bal heeft. Tegen Wigan Athletic, 81 jaar oud en voor het eerst op jacht naar de SRV Cup, althans in de finale. Het zou de eerste grote prijs zijn na een aantal promoties natuurlijk. ...in de geschiedenis van de club uit het midden van Engeland. Balbezit achterin bij Manchester City voor Vincent Company, de Belgische International. Acht nieuwe mensen, goede mensen bij Manchester City. Terug in het elftal vergeleken bij de laatste competitiewedstrijd. En waar uh, Wigan Athletic jaagt op zijn eerste titel ooit... Probeert City het seizoen na het verliezen van de landstitel goed te maken in deze wedstrijd. Voorzet vanaf de rechterkant nu bij City. Een snelle goal misschien wel. Nee, want er wordt wel ingelopen door David Silva. Maar zijn poging wordt geblokt. Anderhalve minuut op de klok. We zijn begonnen met de FV Cup finale. Een miljard kijkers over de hele wereld. 0-0. Goed hoor horen je straks nog een keer. Uh, we hebben de gasten voorgesteld. <laughs> Marja. ik hoop dat de luisteraar luisteren ook weet wie hier zit. Bastiaan Rutjes, Victor Mion en Marius Riedijk. En die twee hebben dus samen dat boek geschreven. Presteren met Pavlov. En uh, voordat we daar over Pavlov en zijn inzicht over het gedrag gaan hebben... eest even, jullie stellen in het boek dat bazen maar weinig kennis hebben... van gedrag en mentaliteit. Hoe erg is het? Marius Riedijk. Uh, nou, dat is, uh, dat is niet zo erg. Want dat betekent dat er nog uh, 99% verbetering mogelijk is. Dat is natuurlijk fantastisch <laughs> nieuws. Dat ook de natuurwetenschappen op de bedrijfskunde kan worden toegepast. En in bedrijven. Dat is geweldig. Ja, maar aan de andere kant, zeg je hiermee, er wordt nu behoorlijk geklungeld. Ja, ja. behoorlijk geklungeld, ja. Dat zeggen we er ook mee. Dat klopt. <laughs> maar geef ja. eens voorbeelden van het geklungel. Nou, uh, een van de dingen die, uh, die opvallend is, is dat, uh, dat je veel boze bazen hebt... Uh, uh, we hebben net uh, een sportprogramma gehad. In de sport zie je ook regelmatig boze coaches, boze bazen. En uh, ja, wij vinden dat geklungel. Want op het moment dat je boos bent als, als coach of als baas... dan heeft dat vaak een negatief effect op het gedrag van, uh, een van baas de volgers. Een baas mag niet boos worden. Een baas uh, kan beter niet boos worden, nee. We moeten ervoor zorgen dat hij in, in alles in, uh, een voorbeeld is. En, en de veerkracht heeft en laat zien aan zijn volgers... Hoe je met spanning uh, moet omgaan. Okay. Ja. Veel en, bazen begrijpen niet dat als je boos bent, dat je dan een straffen bent. Terwijl je moet het, het goede gedrag gaan belonen. Okay. Daar gaan we het zo over hebben. Hè? Want we nu beginnen we al over het conditioneren. Maar zie je dat geklungel in alle sectoren? Of het nou een productiesector is ja. of. of, ja. of ja? Ja. Overal waar gedrag is, is geklungel. <laughs> oh, oh. We zeggen ook van we kunnen onze methodiek overal toepassen bij iedere bij organisatie, behalve bij organisaties waar geen mensen werken. En in jullie boeken komen we dus over te spreken, komen allerlei tips en inzichten. <laughs> en ik leid daaruit af dat, dat gedrag bijna een keuze is. Is dat waar? Is gedrag een keuze? Absoluut. Absoluut. Ik bedoel, wij als mensen hebben een vrije wil. Mm -hmm. Het grappige ja, is dat we het Pavlov hebben genoemd... juist vanwege het feit dat heel veel mensen laten zien dat het geen vrije wil is. Maar gedrag blijft een keuze. Het grappige is dat in de actiereactie tussen mensen... gedrag vaak geen keuze lijkt. Uh, en dat mensen dus eigenlijk automatisch nee, want, reageren op elkaar. Want jullie stellen in het boek, zo, zoals de mens geëvolueerd is... uit de omstandigheden, he, Darwin. Uh -huh. Zo zeggen jullie, is het gedrag ook vaak door omstandigheden bepaald? Maar dan is het toch geen keuze? Dan, dan word je toch geleid door, uh, door de omstandigheden, Marius? Ja, je, Skinner, he, de, een van de leerlingen van Pavlov, die zei... je hebt, uh, je hebt uh, ja, zeg maar respondentgedrag, zeg maar reflexgedrag, van je, dat je... Reageert. gewoon automatisch reageert. Ja. En je hebt uh, gedrag en dat is dat je, zeg maar, vrije wil hebt. Maar ja, ja dat uh, Skinner on, ontkent dat er echt een vrije wil sprake is. Als je het echt gaat uh, napluizen, is er geen sprake van vrije wil. Want je hebt er toch... Kijk, we kunnen niet eens twee minuten zonder uh, zuurstof. Of we praten uh -huh. allemaal Nederlands, ja. Is ja. dat allemaal vrije wil? Nee, dat is geen vrije wil. Dan blijf je dan Zoek... toch volhouden dat gedrag een keuze is? Nou ja, als je, als je weet wat de wetmaatregelen zijn die er rond gedrag spelen... dan kun je in ieder geval uh, ja, bewuster uh, die regels toepassen. En die regels zijn ook wel weer aangeleerd. Dus het is de vraag of dat dan een vrije wil is. En in de gedragsverandering, uh, want in feite praat je daar vooral over het doorbreken. Ja. Het, het, ja. Je, je kan geconditioneerd gedrag kan je in feite kan je ook omzetten in ander gedrag. Uh, praat je nog steeds over de vrije wil en is gedrag nog steeds een keuze? Aan de andere kant laat, laat verandering ook heel vaak zien hoe moeilijk het is. Laten, laten wij mensen zien hoe moeilijk veranderen is. Ja. Nou ja, laten we dat eens even concreet gaan maken. Want uh, jullie uh, uh, uh, geloven in het conditioneren hè, van, uh, van gedrag. Uh, dat is eigenlijk wat Pavlov ook uh, heeft gedaan. Marius, uh, leg nog eens even kort uit wat dat conditioneren precies is. Nou, Pavlov zijn conditionering is uh, dat, je, dat die hond, uh, ja, als die vlees kwam brengen... dan ging die hond kwijlen en Pavlov ging dat heel precies meten... Uh, met uh, hoeveel druppeltjes speeksel er werden geproduceerd. En op een gegeven moment had hij dat dus zo'n goed meetinstrument... dat hij ook kon meten dat iemand die alleen met zijn voetstappen te horen waren... die vlees zou komen brengen. Dat daardoor die hond ook al ging kwijlen. Terwijl die man had helemaal geen vlees in zijn hand. En daar was Pavlov erg door verrast. Dus dan kreeg je een geconditioneerde stimulus... namelijk die voetstappen, die produceerden een geconditioneerde respons. En Skinner ontdekte later dat je ook zeg maar, dat operanten dat vrijwillige gedrag kon conditioneren, namelijk via beloning en straf je daar ook heel veel gedrag mee conditioneert. En straffende bazen, die, die zien meteen resultaten in gehoorzame mensen... maar die zullen niet op de lange termijn de resultaten halen... zoals dikke advocaat, zoals die zo willen. Leg eens uit. <laughs> nou ja, als je, als je in het begin dus veel straft... dan zie je van, hé, hey, mensen die, die zijn gehoorzaam. Ja. Hè? Want ze doen wat ik zeg. Ik ben uh, kwaad. En dan word je, krijg je een gevoel van macht en, uh, en stoerheid. Macho-cultuur in de sport is ook behoorlijk uh, sterk. Ook in sommige bedrijven. Maar als je meer gaat uh, uh, letten op wat je wel wilt, op het goede gedrag, en je gaat dat uh, goed meten en goed uh, belonen. En dan niet alleen naar geld, hè, want daar denkt iedereen meteen aan, maar ook juist met uh, aandacht en waardering voor het goede gedrag. Dan krijg je op de lange termijn veel meer ingesleten gedrag en uh, wat je wel wilt. En dat is uh, heel belangrijk als je innovatieve bedrijven wilt, zoals we dat in Nederland. Uh, dus basic, kunnen hun personeel ook gewoon uh, met een belletje, als het ware, conditioneren? Nou in ieder geval met, met waardering geven, als zodra het goed gaat. Ja. En uh, vaak uh, durven ze niet uh, de werkvloer op, omdat ze eigenlijk denken: van ik moet eigenlijk alleen maar kritiek geven. Het is heel ja, grappig uh, om te zien dat als je praat over feedback, dat heel veel mensen dat denken aan het geven van kritiek. Terwijl het complimenteren, een van de, een van de, de zaken die wij benadrukken in ons boek. Complimenteren eigenlijk ontzettend is ondergewaardeerd. En er wordt een koppeling gelijk gemaakt naar het resultaat. Terwijl uh, het idee van, van complimenteren het conditioneren is. En dat kan al met een heel simpel gedragsverandering zijn. Mm. Millimeters gedragverandering kan al een reden zijn om te complimenteren. Dat je vijf, vijf minuten eerder op je werk komt bijvoorbeeld. Bij bijvoorbeeld, ja. <lacht> je ja. ja, <jij> zegt het gerichtscherend. <goed> en <lacht> ja. ik snap ook wel, want zo wordt er ook heel vaak naar gekeken. En ook soms wel een beetje cynisch bedoeld. Uh, maar daar begint het wel mee. Het zien van de dingen die er wel zijn... in plaats van voortdurend benadrukken wat er niet is. Ja. En jullie um, uh, hebben dit boek eigenlijk uh, geschreven uh, vanuit, uh, of uh, eigenlijk voor bazen en volgers. Maar jullie trekken steeds een vergelijking naar de sport. Waarom is dat eigenlijk? Sport is wat ons betreft een ontzettend mooie metafoor. En uh, we hebben vooral veel voetbalvoorbeelden erin gebruikt. Omdat, die, omdat voetbal een, een, een, een mooie etalage is waarin heel veel dingen uh, zichtbaar is voor, uh, voor omstanders. Uh, in de sport heb je bovendien ook uh, een direct effect van, van feedback. Direct effect van, van een stimulus en een, vervolgens een respons. En die respons is zichtbaar in gedrag van spelers. Dus vandaar dat wij uh, graag uh, voorbeelden gebruiken vanuit de sport. En um, uh, dus compli complimenteren, dat is dan uh, heel belangrijk, uh, kleine veranderingen zien. Um, maar hoe moet zo'n baas nou beginnen met dat conditioneren van zijn personeel? Wat is, wat is het belangrijkste, Marius? Ja, ik had het net even over van dat de tonnen wel 1% goed gaat. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat ze dus wel 1% waardering geven van hun tijd, de bazen en de coaches... Maar dat ze vooral vaak bezig zijn met vooraf om allemaal in te praten, voorlichting te geven. Je kent dat ook wel van die nationale campagnes. Nou, die blijkt heel weinig, heel slecht te werken. En als het dan eigenlijk, uiteindelijk Je bedoelt postbus blijkt, 51, ja, soort, ja, voorlichting. Ja, uh, dat soort voorlichting geven. Maar uiteindelijk uh, zien ze ook dat dat niet werkt. Dan gaan ze nog, nog meer voorlichting geven. Hè. Dat, zegt, dat zei Melkert ook hè, bij de PvdA-campagne op een gegeven moment. Ja, we hebben het niet goed genoeg uitgelegd. Dus als je dat dan heel vaak doet, dan blijkt het niet te werken. En dan worden ze op een gegeven moment kwaad. Maar waarom werkt dat niet? Uh, omdat mensen steeds uh, die, die voorlichting willen hebben, zichzelf steeds afvragen: waar, hoe word ik er zelf beter van? En dat is eigenlijk, nou, ze kijken naar de consequenties van, uh, van hun gedrag. En niet naar of ze, of ze nou worden voorgelicht of niet. Dat is en die beloning, moment. dat is een consequentie van gedrag. Dat is een dag. consequentie. En de tweede valkuil is, dus de eerste valkuil is dat we steeds aan het voorlichten zijn. De tweede valkuil is dat we het, dan maar gaan straffen als het, die voorlichting niet werkt. Dus hmm. dan moeten we naar beloning. De derde valkuil is dat we dan bij beloning alleen aan geld denken... en niet aan uh, directe consequenties. Uh, namelijk en, en kan je ook een beloning vooraf in het vooruitzicht stellen? Of moet je dat pas geven als het goed gedaan is? Nou, je kunt het wel in het vooruitzicht stellen... Huh? Een bonus. <laughs> ja, nee, nee, dat je dan zegt: als je dit doet, dan, dan uh, mag je vrijdagmiddag ja, prima, naar huis. Dat is prima als je dat aankondigt. Maar als je het van tevoren geeft, ja, dan, dan ben ik je bedoel aan het aankondigen. Ja, ik aankondigen. Dat mag. Dat mag. toestemming voor Luister naar dat man. Ja. Uh, het is heel. Uh, Marcia noemde het net al. Hè. Het is uh, vooral geschreven voor die bazen. Maar jullie hebben het ook over dat mensen die op een werkvloer werknemer zijn, zelf ook hun gedrag kunnen veranderen zonder dat ze daartoe door, aangezet worden uiteraard. door, door ja. een baas. Ja, want bazenvolgen kunnen natuurlijk ook gewoon veranderen. We hebben met heel veel plezier gespeeld met die twee woorden. Omdat een baas op een gegeven moment ook een volger kan zijn. Of kan worden. En een volger ook een baas. Ja, ja. Er zit natuurlijk heel duidelijk een koppeling naar het leiderschap. Um, en leiderschap, uh, dat is iets wat je in jezelf hebt. Mm -hmm. Dus er zit ook een stuk verantwoordelijk, verantwoordelijkheid nemen bij, bij, uh, bij dit verhaal. En, maar ik vroeg maar van hoeverre is hij voor die gedragsverandering afhankelijk van zijn baas? Niet dus? Niet? Nee. Uh, een van de dingen die, die we ook in het boek benadrukken is dat, je, dat mensen vergeten zichzelf te belonen. Waarom gaan heel veel van de voornemens die mensen uh, uh, zich, zich voornemen, waarom gaan die niet door uiteindelijk? waarom lukt het niet om uh, aan het begin van het jaar je voor te nemen te stoppen met roken? En is er na twee weken of drie weken is het al eigenlijk gebeurd met je voornemen? En het heeft onder andere die... te maken met het feit dat mensen zichzelf uh, uh, niet zo makkelijk en niet zo goed kunnen belonen. Eerder straffen. Dus waarom uh, ja, maar het dat, niet lukt dat? Ja? voorbeeld van de sigaret dat <laughs> ja. is interessant. Ja. Maar dat twee heeft dat weken te maken met, stop, met de verslaving. Je? Toch? Dat heeft te maken met een verslaving. En een nee, maar verslaving hoe beloon je je, je na twee weken dan? Nou kijk, wat, wat, wat, uh, ja, wat een hele leuk in, wow. <laughs> in dit verband is, is, is te, te zien, oké, okay, goed, je bent een week verder, je hebt een week niet gerookt. Ja. Welke beloning geef je jezelf? En het hoeft in feite helemaal niet in de vorm van een dvd'tje te zijn. Maar hoe kijk je naar het feit dat je een week lang in feite niet volgens je verslaving hebt geleefd? Heel veel mensen uh, hebben dan zoiets van, ja, het is pas een week. Hou ik dit wel een jaar voor, weet je? Dus vol. Dus mensen kijken heel snel naar wat er niet is. in plaats van dat Je moet jezelf de... maar... een compliment geven. Ja, bijvoorbeeld. Maar is een, een, ver een verslaving, uh, is dat hetzelfde als uh, gedrag veranderen? Want ja, dat, een lichamelijke verslaving, dat is dan toch ook Het punt iets... bij verslaving is dat je direct na, na het gedrag krijg je de beloning al. Hè? Van, van, de, van de kick. Ja. En uh, directe beloningen zijn veel effectiever dan toekomstige beloningen. Of toekomstige consequenties. Dus yeah. als je weet dat je 10% gemiddeld eerder doodgaat als je rookt. Uh -huh. Ja, oké, okay, daar schrok ik toen van. Toen ik dat hoorde, toen, toen stopte ik ook, of toen ben ik nooit begonnen. Maar dat is lange termijnwerk En je weet het nooit zeker, want je opa die heeft uh, misschien uh, is wel tot zijn tachtigste blijven leven. Yeah. Dus, dus je weet niet, het is onzeker. Dus directe consequenties zijn veel krachtiger. Dus je zult daarom zijn, uh, je zult iets er tegenover moeten stellen. En daarom zijn is waardering geven is een belangrijke, maar ook het plannen van, van beloning, inderdaad. Nou, Maar dat, is, dat doet me ook een beetje denken aan het voorbeeld dat jullie geven uh, over um, het Nederlands elftal uh, op het WK in 2010. Uh, of eigenlijk, nee, van twee jaar geleden, dus het EK. Ja, ja. Want toen waren ze eigenlijk alleen maar bezig met die grote beloning, aan het eind van, nou weet je, wij worden Europees kampioen. Mm -hmm. Maar ze waren zich vergeten subdoelen te stellen. Dus Absoluut, eigenlijk ja. uh, uh, tussenmomenten te creëren... waarop je dus uh, een compliment kunt ontvangen. Ja. Al die coaches die willen kampioen van Europa worden. Maar dat, eentje wordt het maar. Ze mm -hmm. ik... jutten de hele, hele bevolking op iedere keer. Terwijl ja, de, de, de 15 van de 16 landen zullen teleurgesteld zijn. Dus ga nou een beetje realistisch uh, beginnen. Zo. Maar ik vond het wel... Uh, uh, uh, uh, nou ja, een... Uh... Ik vond het opmerkelijk dat het dus belangrijk is... dat je tussendoor ook momenten eigenlijk creëert waar je naartoe kan leven. Dus dat je de stap niet te groot maakt voor absoluut. het succes. Ja, absoluut. Ik maak ook een onderscheid tussen presteren en resultaat. En je hebt een resultaat waar je in feite naartoe werkt... maar er liggen wel een aantal prestaties aan ten grondslag. En dat betekent dat, dat de kunst is om met name als coach... maar ook als, volger, te, hè, als basisvolger te, te beseffen dat je ook trots mag zijn... op het behalen van bepaalde prestaties. Ook al is het resultaat niet goed. Ook al is het resultaat niet goed. Dus dat betekent dat je hebt de wedstrijd hebt verloren. Maar wat is er goed gegaan? Er was nu dolle paniek nadat ze de eerste wedstrijd van Denemarken verloren. Dolle paniek omdat ze eigenlijk ah, hadden moeten winnen. Je hebt nog twee wedstrijden, je kan nog alles goed doen. Wat is er in die wedstrijd goed gegaan? En vanuit die paniek ontstaat spanning en vanuit die spanning enorme druk. En daardoor kom je eigenlijk in een negatieve uh, visuele cirkel. Ja. En hoe vertaal je dat dan aan de werkvloer? Nou, daar heb je ook, uh, kun je ook doelen stellen. Hè? Want Bijvoorbeeld uh, werken we heel veel in uh, om veiligheid te verbeteren. In de bouwwereld bijvoorbeeld. Dus hele praktische toepassingen zijn hiervan. Van, van de werkvloer tot en met de directiekamer. Maar in de bouwwereld is het zo dat ze bijvoorbeeld vaak geen helmen uh, dragen. En dan, dan gaan we echt meten van hoeveel procent draagt nu een helm... als je het ja. gewoon over de bouwplaats even een minuutje per dag rondloopt. Nou, dan zeg je, vaak is dat dan 30 procent. En dan gaan we zeggen van, oké, okay, over een jaar willen we op 90 zitten... maar laten we volgende maand proberen op 40 te komen. Zal, zou jullie dat lukken? Het is best een lastige gewoonte om dat af te leren. In plaats van dat wij met de zweep daar gaan rondlopen... Van, hey, en nou stoppen of enge filmpjes laten zien... Dat, en dat werkt allemaal niet. Dus dan huren ze ons in. En dan is het na een jaar is het gewoon naar 90 gestegen. En dat is in substapjes. 40, 50, enzovoort. Maar wat is jullie doel nu met het boek? Want uh, jullie zeggen 1% gaat goed. Wat is voor volgend jaar jullie doel? Of we moeten goed 1,1 ja. wow. ja. ja. ja. ja. zou fantastisch zijn. maar ja. ja. het is <laughs> aan ja. een complimentje. Nee, maar ik vermoed dat er ook wel bazen naar ons programma luisteren. Nou ja, die kunnen dat boek dan uh, gaan kopen, hè. presteren met Pavlov. Ja. Uh, zou ook goed zijn. Ja, maar je kan ze niet allemaal tegelijk trainen, zal ik maar zeggen. Nee, dus wij hebben op de VU een centrum opgericht, Adriba, A3BA. En Victor heeft ook zijn trainingsorganisatie. Waarin we die mensen trainen om dat, inderdaad, dat gedrag ja. te veranderen. Want alleen met, op een radioprogramma of een boek schrijven lukt, nee, lukt het niet mee. Dat, dat denk ik ook. Wat we willen bereiken, onder andere is ook een stuk bewustwording... op het feit dat het veel eenvoudiger is dan het vaak uh, wordt gezegd. Ja. Dan het misschien wel lijkt. Het is simpel. complimenten veel geven is moeilijk en ze ontvangen ook, zeiden wij op de redactie. Ja, ja, het het, Waarom het, vinden we dat zo moeilijk, een compliment ontvangen? Ik vind dat jullie het trouwens goed doen nu. We... Hé, hey, dankjewel. <laughs> Jullie ook. <laughs> het ontvangen van complimenten betekent ook namelijk een bepaalde vorm van kwetsbaarheid laten zien. Wij willen ons niet zo kwetsbaar opstellen. En het ontvangen van complimenten vraagt ook iets van ons in de relatie. Iets aan te nemen van een ander. Maar op het moment dat dat gebeurt, zeg ik altijd, groeit het zelfvertrouwen van degene die op dat moment het compliment ontvangt. Ook al past het eventueel niet in je beeld ontvang en geef. Oh. Okay. Je nou. wordt enorm beloond, hè? dus je bent bang, kan ik wel iets genoeg teruggeven? Daarom okay. is het ook wat shit. Ja, ja. Nou, uh, luister als je meer wilt weten, lees dat boek. Het heet Presteren met Pavlov. Ondertitel, Masja het ligt bij jou. Laat mensen een stap extra zetten. En het is uitgegeven bij... Boom Nelissen. Nou, geweldig. Ja, We gaan naar de muziek, uh, want Lucky von Derde is hier... en hij zingt van zijn nieuwste album All of Amsterdam... het nummer Lampedusa. heaven to swim I don't like heaven to swim I don't like to swim no especially not at night I don't like heaven to swim I think I may be very near I think I may be very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 I never came here on a whim I never came here on a whim I wouldn't come here on a whim Like I told you I can't swim I never came here on a whim Well, half a year ago I thought I heard somebody say It's a sad, sad man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 En morgen speelt hij op het Urban Explores Festival in Dordrecht. 29 mei in de kring in Amsterdam. En daarna komen er nog veel meer. Kan je allemaal op zijn website zien. LuckyFonds. En dan 3.com. Dankjewel. Dit is tot 7 uur. Pavlov. Ja, en in Londen, voetballiefhebbers, let maar even op. Daar zit uh, Ragnar Niemeyer. Die kijkt in het Wembley Stadion naar de wedstrijd Manchester City-Wigan Athletics voor de FA Cup. 21 e minuut van de wedstrijd, nog geen doelpunten, 0-0. Het begin was goed van Manchester City, de ploeg die nu de bal mag ingooien via Zabaleta. Een meter of tien bij de eigen hoekvlag vandaan. City begon sterk eerst de 10 minuten beter, maar daarna de beste kans van de wedstrijd gezien voor Calum McManaman. Vanaf de rechterkant op een paas vanaf links van oud-PSV'er Kone. Kapte nog een mannetje uit, Nastasic, maar schoot de bal toen vanaf rechts voorlangs. Dat was een grote kans, terwijl Wigan nu weer de bal heeft aan de linkerkant van het veld met Espinoza. Spelend op het middenveld, drie verdedigers bij Wigan. Dat is stoer, om het maar zo te zeggen, in zo'n grote wedstrijd zoals deze. Espinoza wil de bal inzetten, die wordt weggekopt opnieuw naar Espinoza. En dan een schot van Sean Maloney. Een van de aanvallers van Wigan, dat zich wel degelijk in deze wedstrijd aan het vechten is. Strijdend tegen degradatie, de nummer 18 van de Premier League. Tegen Manchester City, de nummer 2... Van de competitie. Die eigenlijk op een geblotschokt uh, schot van uh, David Silva na. In een moment waarbij Aguero een penalty vroeg. Maar hem terecht niet kreeg. Nog niet zo heel veel heeft laten zien aanvallend. Misschien een keer een paasje wat net te hard was. Een vrije trap die geblokt werd. En een rebound. Dat was ook nog wel een mogelijkheid voor Toure. Yaya ja, ja, Toure heeft goede herinneringen liggen hier op Wembley. Maar die bal werd gepakt door de Spaanse keeper Joel, Joel Robles van Wigan. Precies, halverwege de eerste helft zitten we. En het is 0-0 in Londen bij Manchester City, Wigan Athletic. De finale van de FA Cup. Nou, hartstikke spannend. Rachna Niemeyer, dank je wel. In Pavlov praten we vandaag met tenniscoach Victor Mion... met gedragswetenschapper Marius Riedijk... en met sociaal psycholoog Bastiaan Rutjens... die met twee collega's een boek heeft geschreven over bijgeloof. En het heet, dat kan geen toeval zijn. Hoe bijgelovig zijn we eigenlijk? Laten we eens even een rondje uh, maken. Bastiaan, uh, jij? Ben jij bijgelovig? Ik, uh, nou, ik pretendeer graag dat ik niet erg bijgelovig ben. Uh, mijn co is zijn allebei zeer bijgelovig. Zij wel, maar jij ja, niet natuurlijk, Ja, ik heb er zelf heel weinig last van eigenlijk. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Jij loopt wel onder ladders door. Ik loop gewoon onder ladders door. Ja. Ja. En Marius, jij? Uh, nou, misschien wel. Misschien loop ik ook niet altijd onder ladders door. Ik denk gemiddeld uh, dat ik toch minder dat niet onderdoor loop dan wel. Ja, en maar waarom, weet waarom ik, uh, doe je dat dan niet? Ja, dat slaat nergens op. Het is gewoon, het is gewoon een Pavloviaanse associatie. Dus ook uh, nummer 13 of zo, dat is een associatie. Als andere mensen dat uh, ook een negatief iets vinden... ik zou dan ook liever niet op nummer 13 wonen. Omdat mensen dat associëren met negatief. Maar dan ben je maar dus dat... eigenlijk bezig met anderen in plaats van ja. met je eigen... Ja. Gevoelens ja, maar bij, bij dat die ladder tekenen. niet. Dan heeft een ander daar geen... Uh... Dat weet je niet. Oh. Dank je wel af. <laughs> maar of die uh... denkt van, hé hey, ja, die loopt onder een ladder door. Die zal niet goed zijn. <laughs> <laughs> ja. En Victor Mion, uh, uh, zijn er rituelen waar jij aan vasthoudt? Uh, omdat je bang bent dat het anders uh, misschien ja. dat je het lot gaat tarten. In de tijd dat ik nog tenniscoach was, want hier zijn tenniscoaches, dat ben ik lang geleden geweest. Was ik zeker uh, bijgelovig, maar ik heb ondertussen wel heel veel geleerd van mijn eigen gedrag. Ik heb me gerealiseerd dat het ook maar weer aangeleerd gedrag is. Dus uh, ik ben ermee gestopt. Maar wat denk je dan? Oh jeetje, dat, dat ging wel heel ver. Uh, tot aan uh, achter me spelen de baan oplopen. En nooit voor me spelen de baan oplopen. Tot aan... Uh, ik heb de vorige wedstrijd heb ik gewonnen doordat mijn veters los zaten als coach langs de kant. Dus ik heb ze nu weer los. Ja, daar kan je echt in doorslaan hoor. Dat kan ik je verzekeren. <laughs> Bastiaan, is, het, uh, uh, is dat toevallig dat een uh, uh, sportman uh, meer bijgelovig is dan anderen? Nee, zeker niet. En het laatste voorbeeld van die veters. Ik denk denken aan Mario Been. Die... Uh, uh, toen hij coach was van NEC uh, op een gegeven moment. Voetbaltrainer, een, ja, uh, zat hij in Nijmegense uh, Nijmeegse Bistro de Bok. En daar stootte hij per ongeluk. Het ging heel slecht met NEC uh, dat jaar, stoot hij per ongeluk een, uh, een beetje met tandenstokers om. En die middag won de NEC. En hij is daarna elke week teruggegaan dat om dat beetje ja? om te stoten. Dat het anders stoken is. Bij hetzelfde restaurant de bok. <laughs> ja. echt. Waar. En ze haalden Europees voetbal. Dus zo, weet, zo, weet ik, zo weet ik dat er uh, in, in de tenniswereld, in de tijd dat ik dan rondliep... een coach en een speler gewoon iedere avond hetzelfde had als ze de wedstrijd hebben gewonnen. Dus ja. iedere avond aten ze bijvoorbeeld pizza. Ja. Als de wedstrijd tevoren <laughs> gewonnen was. Het is dus echt extreem. Maar dan kan je nog ja. heel, veel, heel veel verschillende sporten pizza kiezen, hè? Een voetballer dus vroeger in Ajax. Arnoud Muren die droeg de onderbroek altijd van zijn collega's. Dus ja, hoe dat ooit begonnen is, weet ik niet. Maar... Nee, gadverdamme, nou, ja, dan mag het nee, hopelijk mag we dat... wel wat opleveren. want je, je doet dat natuurlijk niet voor je nou ja, Als het er schoon is, is het toch niks aan nee, de hand. Ja. Maar, uh, uh, Bastiaan, wat is de functie van bijgeloven? De functie van bijgeloven is dat je uh, probeert om een wereld die onzeker is... en die onvoorspelbaar kan zijn... om die een beetje minder onvoorspelbaar te maken en een beetje zekerder te maken. Dat kun je doen door allerlei rituelen uit te voeren... of door het idee te hebben dat jij invloed hebt op die weerbarstige werkelijkheid... Uh, via rituelen, via geluksamuletjes bijdragen, noem maar op. En zo een illusie van controle eigenlijk te hebben over, uh, over uitkomsten... en over de wereld waarin je je beweegt. Dus je wil controle hebben? Ja. En, en uh, heb je dat uh, op, op allerlei vlakken? Of gaat het vooral om uh, nou ja, de dingen van alle dag... Uh, Bijgeloof ik het heel erg over de dingen van alle dag. Maar wat je wel ziet is dat, uh, om terug te komen op je eerste vraag ook. Je ziet het vooral bij mensen die uh, moeten presteren in onzekere situaties. Dus, dus er moet iets op het spel staan Er moet iets eigenlijk. op het spel staan. Dus bij sporters, bij, uh, op de beurs, uh, bij studenten ook, noem het maar op. Uh, daar zie ik gewoon... Ja, en bij muzikanten. muzikanten, muzikanten, muzikanten, eh, muzikanten. Want Lucky Fonts. Die zei uh, <laughs> ja. uh, uh, dat, dat juist in zijn uh, beroep heel veel mensen bijgelovig zijn. Je hebt het zelf ook gehad, hè, Lucky? Uh, ja, zeer zeker. Ja. Ik denk dat alle muzikanten een bijgelovig achtige geest hebben. Uh, maar ik doe heel erg mijn best om het, af, om het niet te doen. Dus als ik een, een trap zie lopen, dan denk ik... dan mijn instinct zegt, ga er niet onderdoor. En dan ga ik met mijn brein ga ik denken van... ik moet er nu expres doorheen om te voorkomen... <lacht> dat ik mezelf verlies in deze neurotische onzin. <lacht> maar heb je wel eens gemerkt dat het hielp? bijgeloof? Ja, ik heb. Uh, nou ja, dat is natuurlijk een truc. Je kan het nooit bewijzen. Ik bedoel, uh, het, is, het is niet... Het is, dat definieert bijgeloof, ja. lijkt me. Dat het, uh, dat je, dat het is een geloof. En geen, ja. um, maar Bastiaan, een... hoe, hoe kan het dat het in deze tijd... Hè, want je zegt, um, het gaat erom dat we controle willen uitoefenen. Uh -huh. Uh -huh. Uh, de wetenschap gaat verder, de techniek. Ja. We hebben zoveel onder controle. Waarom ja. dan, dan in deze tijd nog zoveel bijgeloof? Nou ja, we leven nog steeds in een onzekere wereld. Hè. Een Financiële crisis, terrorisme, dreiging, noem het allemaal maar op. Natuur... Uh... Uh, problematiek, dus uh, dreiging uh, genoeg. En we leren ook, hè, we, we omringen ons elke dag met apparaten waarvan we eigenlijk helemaal niet weten hoe ze, hoe ze werken. Hè? Smartphones, computers, noem uh -huh. maar op. Nou, en als mijn smartphone het niet meer doet, dan zou ik kan dat ding niet repareren. Ik heb geen flauw idee hoe zo'n ding van binnen eigenlijk eruit ziet. Nee. Dus al die technologische vooruitgang, we, we leren meer hoe de wereld werkt... Uh, uh, neemt ook met zich mee dat we ons omringen met spullen, apparaten... waarvan we eigenlijk niet weten hoe ze, hoe ze in elkaar zitten. Dus als daar iets mee misgaat, ja, dan, dan, dan ontstaat er ook ruimte voor bijgeloof natuurlijk. Dus de wereld wordt er niet per se een zekere plek op. We weten wel meer, maar er komen ook nieuwe onzekerheden uh, uh, Vo voor de plaats. Ja, ik, ik zit nu even bij mezelf na te denken: heb ik nou zoiets? Want ik ben ook niet zo'n techneut. <laughs> dat ik dan denk: ja, dan kan ik me er toch niet op betrappen dat ik zoiets doe. Maar oh. in het algemeen zeg je, uh, hoewel we dus voortgaan in, uh, in techniek en wetenschap. Mm -hmm is dat ook eigenlijk uh, een gebied waardoor er steeds meer onzekerheid heerst... en daardoor ja, ja. die dat bijgeloof. Ja, dus dat is, dat is een paradoxaal effect eigenlijk van, die, van die technologische vooruitgang, inderdaad. Ja. En... Zou je dan ook kunnen zeggen dat uh, religie een vorm van bijgeloof Precies. is? Of, of dat niet? Ja, de, het onderscheid tussen religie en bijgeloof is natuurlijk sowieso wat, uh, wat lastig. Uh, ze hebben ook overlap, hè, dus veel bijgeloof komt voort uit... Uh, religieuze rituelen, vooral het katholicisme. En daar komt natuurlijk veel bijgeloof uh, uit voort, wat we nog steeds zien. Uh, Noemen noem ze voor mij? Uh, bijvoorbeeld de slippers van de, van de paus. De paus moet altijd uh, rode slippers aan. En uh, als dat niet <laughs> gebeurt, dan uh, gaat het allemaal mis. En dat zag je ook bij... Uh, nou ja, het is zo dat in de 12e eeuw, geloof ik, uh, is een paus Bonifatius uh, vermoord. Op het moment dat hij een keer uh, niet zijn rode slippers aan had. Uh, en dan zag je dus al die pauzen daarna... Die, die trok altijd netjes die rode slippers aan... als ze zich het openbaar vertoonden. Tot Johannes Paulus op een gegeven moment besloot... om een keer uh, groene slippers aan te doen of iets dergelijks. En die was ook meteen het uh, slachtoffer van een aanslag in ieder geval. Uh, dus snel weer de rode slippertjes aan. En, uh, ja. Dan zou je kunnen zeggen, uh, dat is bewijs. Dit, uh, ja. Nou ja, om terug te komen op wat uh, Lucky zei. Over, uh, nou ja, werkt het eigenlijk wel. Dat kun je niet bewijzen. En zeggen ze, klopt dat? Aan de andere kant is de onderzoeker blijkt dat het wel degelijk kan helpen. Dus uh, dat is onderzoek gedaan in Keulen, uh, bij de psychologieafdeling daar, op de universiteit. En daar bleek dat als mensen uh, een geluksamuletje bij zich mochten dragen, uh, terwijl ze vervolgens uh, een taakje moesten doen, bijvoorbeeld matchet golf... Uh, de sporttaakjes, maar ook dingen als uh, wiskunde, uh, nou, wiskunde-taakjes oplossen, dat ze significant beter presteerden als ze een geluksambulaat bij zich hadden. Of wanneer er voor hen, uh, voor hen geduimd werd, bijvoorbeeld. Dat en hoe vroeg zei... je dat? Dan? Uh, de onderzoekers vonden dat die mensen daadwerkelijk meer zelfvertrouwen hadden. Meer vertrouwen in hun eigen prestaties. Okay. Uh, Self-efficacy noemden ze dat, dus vertrouwen in hun eigen kunnen. En dat, dat veroorzaakte eigenlijk die, die toename uh, in dus, de prestatie. Dus het is echt het idee: ik geloof erin. Het gaat uh, mij helpen. Ja. Ja. Maar dan is het niet zozeer het, het attribuut... maar gewoon eigenlijk wat, dat, wat je jezelf wijst maakt. Ik zelfvertrouwen ja. een, een, een extra dosis optimisme... en het idee van, nou, het zou wel eens kunnen gaan lukken. Maar ik en denk dat, dat, als je echt, ze, uh, dat als je ze zou vragen... denk je echt dat het daardoor komt... en ze, dat ze dat oorzakelijk verband niet zouden sterker bevestigen? Nog, sterker nog, onze, we hebben ook redelijk wat onderzoeken... het bijgeloven aan de Universiteit van Amsterdam. Mensen worden een beetje kwaad als je ze vraagt... Goh, denk je echt dat dit zo en zo werkt? <laughs> we hadden studenten die lieten we het dobbelen... en ze moesten hard gooien. Nou uh, oh sorry, ze moesten zes gooien. Vijf of zes Ze dus ging daadwerkelijk echt harder gooien. Dus meer kracht achter die dobbelsteen. Vervolgens confronteerden we ze daarmee. En het was van, nou, kom je daarbij? Dat, uh, tuurlijk niet, tuurlijk niet. Ik ben toch een, uh, een student, een academische vorming. Uh, dat overkomt mij niet. Maar het, het, we hebben het gemeten. En het, het is er wel. Maar, maar dat ik snap niet toegeven. helemaal precies... Uh, uh, want wat, wat was dan de opdracht? Ze moesten nou, ze zes moest de, Ze moesten gewoon dobbelen. Dus het idee was, we, we, we hebben gemeten... Ze uh, dus hadden een soort contraptie gemaakt. Zat ze met hun hand in... Met infrarood meten we echt hoe, uh, hoe hard, hoeveel kracht ze zetten, zeg maar, terwijl ze dobbelden. Dus ze deden gewoon een spelletje en ze moesten een bepaald getal gooien met zoveel worpen. En dat was een vrij hoog getal, dus ze moesten veel vijf en zes gooien. En dan zie je dus dat mensen echt harder gaan gooien om, om dat hogere cijfer... Dus dan uh, denken ze eigenlijk, dat is dan het ja, bijgeloof dat ze denken dat ze met hard gooien... En... gooien hoger. Dat is ja. de mythe in, de, in, de, in die, in die uh, dobbelwereld. Ja, er zijn ook heel veel, veel YouTube-filmpjes van mensen die uitleggen hoe je met... Uh, Populaire dobbelsteen, uh, spelletjes uh, in casinos in de VS... hoe je daar uh, mee kan winnen, dan heel precies die dobbelsteen te komen. Maar waarom worden, werden die studenten boos? Ja, omdat ze zich toch een beetje, ja, ze vonden het ook een beetje lullig, zeg maar, dat wij als onderzoekers zeiden van goh, kijk eens, jij valt een prooi aan, aan bijgeloof. En dat is ook een van, de, een van de punten. Veel mensen vinden bijgeloof toch een beetje een soort kleeft een stigma. Het is iets negatiefs. Het is voor domme, primitieve, irrationele mensen. Het is een beetje het... Een beetje lullig. Het beeld, maar, dat, maar, dat nee. is niet, maar dat is niet zo. Ik bedoel, iedereen is bijgelovig. Presidentskandidaten zijn het. Maar ja, je noemt wel allemaal categorieën van mensen... die op dat moment even een prestatie Kom. moeten lezen. Hè? Ja. Dus studenten, Lucky Fons als muzikant, ja. uh, uh, de president... Paulus weet ik niet, maar... Uh. Ja. Maar wij ja. hier bijvoorbeeld? Nou ja, het hangt dus inderdaad echt van de situatie af. Dus er is heel weinig... Uh, de mensen hebben echt geprobeerd onderzoekers om uit te zoeken wie zijn nou echt bijgelovig. Hè? Mensen met een laag IQ, mensen met een hoog IQ. Vrouwen, mannen, kinderen, noem het maar op. En ja. wat je eigenlijk ziet is... het gaat eigenlijk niet om die persoonlijkheidskenmerken... maar het gaat om de situatie waarin je mensen plaatst. En als de situatie onzeker is en er staat iets op het spel... dan krijg je bijgeloof. En dan maakt het niet uit... Of je man, vrouw, slim, dom. En dus het, het zit, zit in allemaal. ons allemaal? Ja, het zit in ons allemaal. Heeft, je, je maakt een koppeling Fit naar zelfvertrouwen. Ja. In hoeverre heeft het dan met zelfvertrouwen te maken? En dan bedoel ik mee, ik kan me zo voorstellen... als iemand veel zelfvertrouwen heeft in mm -hmm. diezelfde situatie... dat het spannend is, ja. dat hij minder snel bijgelovig zal zijn. Mm -hmm. ja, dus er, ja, zeker. Dus op het moment dat er uh, wat bij kan... Zeg maar, dan zou je dat kunnen aangrijpen om, om het... Uh, je moet je voorstellen dat het is eigenlijk een soort glas is wat je moet vullen. Zeg maar als het glas nog niet helemaal gevuld is... kun je er net een ja, beetje okay. bijgeloof bij doen... Ja. en dan zit je op de top zeg maar, van je ja, oh, jezelf trouwens. Ja. Juist. Ja. ja, want ja. In, in jullie boek schrijven jullie dat als een, een, team, een sportteam moet spelen... tegen een team dat veel lager is... dat ze dan ook minder aan die rituelen van bijgeloof ja. hechten... dan ja. in, in het geval ze tegen een hoger geplaatst team ja, moeten dus spelen. Dus in amateurvoetbal zie je over het algemeen minder bijgeloof... dan in de, in de professionele sport. Uh. Ja. Maar dit boos worden, dat heeft natuurlijk ook met te maken... dat we ons graag als rationele wezens zien, ja. toch? Ja. We willen toch niet... Ja, bijgeloof, dat is uit de middeleeuwen... was een komeet uit de ja. schoten, dat ze dachten, God gaat ons straffen. Mm -hmm. Dat willen we toch niet meer? Dat willen we niet meer, maar het probleem is ook een beetje... of het probleem, dat het evolutionair een beetje is ingebakken bij de mens. Uh, uh, het heeft een evolutionair voordeel. Dus op het moment dat je patronen ziet, die er eigenlijk niet zijn... Dan investeer je energie. Uh, maar het is niet zo dat je in een levensbedreigende situatie komt. Dus, een voor simpel voorbeeld. Van... Stel, ik ben uh, een hobbewoner En ik uh, moet op zoek naar eten. Ik loop rond, ik loop door het gras. En ik hoor wat geritsel. Uh, als ik denk, uh, oei, uh, dit is een sabeltandtijger. Dan ren ik weg, ren ik terug naar mijn grot. Dan heb ik niks te eten. Dan heb ik een type 1 fout gemaakt. Ik dacht dat er iets was, maar het was er niet. Niks aan de hand. Maar... Nog steeds geen eten in huis. Het omgekeerde kan ook gebeuren. Ik denk, ach, het is vast alleen maar het geruis van de wind. en ik hang in de bek van een sabeltand tegen. Dan maak ik een type 2 Dus de, ik denk dat er iets niet is. maar het is er wel. Dat, dat soort type 2-fouten zijn evolutionair uitgebannen, zeg maar. Dus de evolutie mm -hmm. heeft ervoor gezorgd... dat we zo min mogelijk type 2 fouten maken. Dus dingen niet zien die er eigenlijk wel zijn. Dat is potentieel levensbedreigend. En heel veel type 1 fouten maken. Dat kost energie, maar uh, uh, we zien in ieder geval... de volgende dag nog, zeg maar. Dat is het, uh, dat dus die, is het, die zitten er nog wel in? Die in zitten onze... er sterk in. Dus we zien verbanden die er niet zijn. Als we onzeker zijn, dan zien we in aangebrande... tosties zien we het, het gezicht van Maria. <lacht> uh, we zien uh, een gezicht in een auto. of hey, Dat soort dingen, ja. Ja. Want de, onder het motto, uh, baat het niet, het schaadt ook niet... zien wij uh, een tijger die er niet is. Baat het niet, het schaadt het niet. Ja, inderdaad. Ja. Maar uh, bijgeloof helpt ook om um, uh, dingen beter te begrijpen, toch? Mm -hmm. dus we, uh, want dat staat ook in jullie boek... dat het uh, uh, in verband wordt gebracht met spijt, bijvoorbeeld. Ja. Kun je dat ja. eens uitleggen? Nou ja, het verband tussen bijgeloof en spijt zit hem vooral in uh, wat men... Uh, contrafeitelijk redeneren of denken noemt. Het is dus het idee dat je gaat nadenken over alternatieve uh, uitkomsten... die niet zijn gebeurd. Dus als ik elke dag uh, dezelfde route naar mijn werk neem... Uh, dan nou ja, dat doe ik en op een gegeven moment besluit ik om een keer af te werken... een andere route te nemen of een ander vervoersmiddel. En op dat moment krijg ik een ongeluk. Dan, zal ik, ja, dan sla ik mezelf van mijn kop van, goh had ik nou toch maar hè, de, de, de, de, de route genomen die ik altijd neem. Uh, terwijl als je altijd dezelfde route neemt, dan gebeurt er dan iets. Dan denk je, god, ja, die bus die had beter moeten opletten, die auto had beter moeten opletten. Per. Dus als je afwijkt, dan valt dat op, dat, dat houd je beter. Hè, dat is beter beschikbaar in je geheugen. En dan ja, heb je het aan jezelf te wijten, want je had maar gewoon hè, het oude vertrouwen moeten doen. En dan zit weer dat baat het niet, schaadt het niet uh, vrouwen in. En is bijgeloof nou um, een nuttig iets om te hebben? Of um, uh, kan het ook schadelijk zijn? Ja, het kan ook schadelijk zijn. We bespreken in ons boek ook een aantal vormen van bijgeloof... waarbij het echt uit de spuigaten loopt. En, in, ja, zeg maar op individueel niveau kun je zien... Hè, als mensen rituelen hebben... Uh, dat kan op een gegeven moment overslaan uh, of doorslaan naar uh, obsessief-compulsieve stoornis. Hè? Dus, dus, dus dat eigenlijk het echt als je... Uh... Inderdaad, als je... Uh, um... Nee, bijvoorbeeld in de sport, uh, dat je altijd eerst uh, met, het, uh, met je linkerbeen het bed stapt... en dan vervolgens altijd het shirt van gisteren aantrekt. Of weet ik, dat soort rituelen bedoel je dat? Ja, maar kijk, dat kan op zich nog niet zo heel veel kwaad. Maar er is, er is bijvoorbeeld een aantal jaar geleden een film uitgebracht... over een fan van de FC Barcelona. Die oh, heeft ja. nog nooit, nooit een wedstrijd gezien. Omdat hij elke keer er een wedstrijd was, ging hij op bed liggen. Ging hij heel hard de Cure luisteren en zijn uh, hoofd onder de dekens. Die heeft nooit een wedstrijd gezien, terwijl hij een enorm, enorme fan was. Uh, uit zijn bijgeloof, hij was bang als hij de wedstrijd zou bekijken kijken, dat, dat zijn team zou verliezen. Maar kan nou, dat schadelijk zijn? Nou ja, voor jezelf. Niet voor het team, ja. maar wel voor ja. jezelf. Maar voor anderen. voor anderen? voor anderen. Nou ja, dan, dan kom je bij dingen als moderne hekserij. In veel Afrikaanse landen worden albino's bijvoorbeeld gezien als heksen. Uh, dus op het moment dat er in het dorp iets gebeurt... er is een uh, nou ja, de oogstmisluk, noem het maar op... dan wordt er gezocht naar een schuldige. Hmm. Nou, albino's zijn dan vaak uh, uh, de schuldigen die aangewezen worden. Nou, op dat moment uh, ik kan ik bijgeloof dat dus ze echt ook op collectief niveau... echt uh, vervelende consequenties hebben. Marius, Marius Riedek, die zit ook hier nog aan tafel en je wat zeggen. Ja, over dat uh, bijgeloof. Uh, want zelfs dat kun je experimenteel, uh, kun je dat opwekken. Zelfs bij proefdieren kun je dat opwekken. Bij een duif kun je dat zelfs opwekken. <laughs> namelijk, uh, ja, en... Skinner. Ja, Skinner ook. En het idee van bijgeloof, wat we nu, tot nu toe horen... is dat het ook een soort uh, behoefte is van mensen om dat te hebben. Maar ik denk dat het ook, uh, ja, ook aangeleerd gedrag is. Uh, ook geconditioneerd gedrag is. En je kunt dat bij die duif heel goed zien. Als je namelijk aanleert, als je op een knopje drukt... dat hij dan voedsel krijgt... En dus controle over zijn situatie heeft. Maar je gaat op een gegeven moment, ga je iedere twintig seconden ga je dat uh, hokje openzetten met voedsel. Dan gaat het, die duif denken: God waar, heb, God, waar heb ik dat aan verdiend? En die gaat dan, iedere beweging die hij daar vlak voor maakte, gaat hij versterken. Dus je ziet dan op dat filmpje van Skinner en, uh, mm -hmm. en Superstitious Behavior op uh, YouTube dat hij allemaal rare, uh, ja, religieusachtige, uh, biddende bewegingen maakt. Maar waarom ja. is dat bijgeloof? Je kan ook zeggen, dit is aangeleerd gedrag. Ja, maar dat maar is, het het is het ook. Dus het is gewoon aangeleerd gedrag. Ja, maar waarom dus is het, het dan niet bijgeloof omdat, nou, dat ja, niet, je, je kan het rituelen noemen ja, dat, dat die rituelen zelf niet het gedrag bepalen. Of ja. de, de uitkomst bepalen. Maar dat, dat is aangeleerd dat die rituelen in het verleden... Keer zoals de regendansers in Afrika, die dansten een keer in dansje... en toen ging het opeens regenen. En dat ja, hadden ze hard nodig. Dan denken ze, nou, dat is dus bekrachtigd uh, gedrag. Dus de volgende keer gingen ze weer dansen. En af en toe ging het regenen. En zo'n onderbroken beloningsschema... dat je af en toe dat die beloning krijgt, die houdt het gedrag heel lang in stand. En dat kun je gewoon via de gedragsanalyse... Heel goed uh, onderzoeken. Ja, Bastiaan. Dus, dus dat, dat, dat, dat is het ding inderdaad. Dus je, kijkt, je legt een verband tussen A en B... en een bepaalde gedraging en een uitkomst. En dat verband is er eigenlijk helemaal niet natuurlijk. Dus dat is een sprake van toeval. En zo is het ook met Mario B natuurlijk. Die zijn tandenstokertjes omgooide. Hij, hij zat een aantal keren doen en dan lukt het de keer niet. En dan denk je, goh, ik had de vorige keer... de vorige keer dronken espresso in plaats van cappuccino. Oh. Dus nu moet ik espresso bestellen. Ja, en zo'n zo ritueel kan het complexer worden. Maar dat hè? wordt steeds dat, uitgebreid. Die he? duiven die al die bewegingen maken. Bij mensen kan dat soort... Dat kan bij Hongba bijvoorbeeld. Wat in Amerika had je, weet Box, beroemde uh, hongballer. Nou, die uh, had sowieso voor elke wedstrijd die kip. Uh, die heeft aan het einde van zijn carrière ook een, een, een kookboek <laughs> <koosboek -kip> geschreven met <laughs> uh, louter kip uh, Maar die had allerlei andere rituelen. Dus uh, hij uh, uh, trok uh, tekens, Joodse tekens geloof ik, gebreuste tekens ja. in het zand. Bij het einde van het seizoen zag je zijn voetstappen echt in het gras staan daar. Omdat hij elke uh, precies hetzelfde deed. Maar mensen kunnen ervan afkomen, denk ik, als ze beter snappen hoe dat werkt. Hoe die mechanismen Ja. Aan elkaar zijn. Uh -huh. en, da en daar zou ik een pleidooi voor willen houden ze zich wel bewust zijn van het feit dat ze ook een voorbeeld zijn voor een volgers. Je kan er ook in doorslaan. Ja. En het, het, wat wij steeds roepen is je bent sterker dan je eigen gedrag. Je bent ja. je ook bewust van het feit dat je je eigen gedrag kunt, kunt conditioneren of anders kunt programmeren. Maar Bastiaan, in je boek kom je met gruwelijke voorbeelden, vind <laughs> ik hoor, van aangeleerd hulpeloosheid. Hè? Ja. Dat je, dat, dat, dat, ook door bijgeloofrituelen. Ja, ja, dus dat uh, in de jaren zeventig mochten nog wat meer uh, qua zeg maar de ethische regels die gesteld werden aan, uh, aan uh, dat soort onderzoek. Ze hebben onderzoek gedaan met, met honden, inderdaad, maar ook met mensen, paarden, noem het maar op. Die kregen shocks toegediend. Ja. En als ze er geen controle over die shocks hadden, nou, dan op een gegeven moment, als je de controle teruggeeft en ze doen het niet meer, ze blijven gewoon liggen. Ze, ze nemen een houding aan van aangeleerde hulpeloosheid. Ik kan er toch niks aan doen. Terwijl het eigenlijk wel kan, natuurlijk. Ja. ja. Maar dat is gruwelijk, ja, want is gruwelijk. Uh, het blijkt dat daardoor bepaalde marteltechnieken zijn ontwikkeld ja. uh, voor de CIA. Ja. Ja. En de psychotherapie, de gedragstherapie, met name ook, heeft wel methodes ontwikkeld om mensen weer van aangeleerde. Want mensen hebben natuurlijk ook veel uh -huh. last van aangeleerde hulpeloosheid. Om dat weer, uh -huh. om meer stapje voor stapje controle over hun leven te krijgen. Ja, goed. Dus er is, is hoop. Nou, dat zijn <laughs> mooie laatste woorden. Daar doen wij altijd ja. ons ja. best voor in paphof. We ja. Ja. moeten nog wel even ja. de titel noemen. Hè? Ja. Dat kan geen toeval zijn. Is geschreven door andere, onder andere Bastiaan Rutjes, maar ook door Frank van Harreveld en Joop van de Plicht. En het is uitgegeven bij Nieuw Amsterdam. Ja, tot zover Pavlov voor vandaag. Met dank aan Victor Mion, Marius Riedijk en Bastiaan Rutjes en natuurlijk gelukkig van onze de derde. En uh, luister, als je wilt reageren op deze uitzending, mail ons dan pavlovradio@ntr.nl. Straks op Radio 1 langs de lijn. Vast wat voetballen daar in Londen en Wembley. En wij zijn er volgende week weer. Heel graag. Tot dan. Bedankt Geen voor het avond. luisteren. Dag. NTR Informatie